Het weer, veel bewolking, maar vanuit het westen ook af en toe zon. Het wordt 16 tot 20 graden. Morgen eerst mistig, maar later ook kans op zon en een graad of 16. Dit was het NOS Journaal. ANW ah, Verkeersinformatie. Zojuist is er bij Lelystad een ongeluk gebeurd op de A6 richting Almere. Er is een traumahelikopter ingeschakeld. Dus het gaat nog wel even duren voordat de weg daar weer open is. De weg is namelijk afgesloten. De A7 vanuit Horen naar Amsterdam, daar staat bij Zaandam 2 kilometer. En er zijn werkzaamheden het hele weekend op de A15... vanuit Rotterdam naar Gorkum. Tussen Hardingsveld, Griesendam en Gorkum staat 3 kilometer. Verkeer vanuit Rotterdam naar Gorkum rijdt het beste om... door eerst nog een stukje de A16 richting het zuiden te nemen... en dan net naar de Moedijkbrug te kiezen voor de A59. Niet zo slim...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 TROS Nieuwsshow. Presentatie Peter de en Mieke van der Wij. Vijf minuten over tien, het laatste uur van de Nieuwsshow. Over een klein half uur gaat u Onno Blom horen. Nou zijn er altijd wel prachtige omschrijvingen van de types die hier komen. Uh, meestal zijn ze dermate dat ik denk, nou die ga ik niet voorlezen... maar deze wil ik je toch niet onthouden. Uh, er staat hier namelijk door de dienstdoende redacteur... Onze eigen empathische boekenpaus van dienst. Die wilde ik, je, die wilde ik je niet onthouden. Ja, Wat ga nee. je doen? Ja, nou, ik ben die... je toch, je weet toch waar het over gaat? het ik... empathische. Geen idee. Ja, dat je dat empathisch... kan niet over mij gaan, toch? Nee, er was een onderzoek dat je empathisch wordt van het lezen van literatuur. Daar gaat ja, het om. Ja, daar stond gisteren een stuk in de Volkskrant, inderdaad. Ja. Als je literatuur leest en poëzie, ja. met name gelaagde literatuur, ja. er is een onderzoek gedaan met ja. het lezen van Tsjechov, dan blijkt het dat de mensen daarna de wereld veel empathischer tegemoet treden. Oh, okay. En dan zou je dus denken, ja, dat is eigenlijk ontzettend mooi... want dat geeft dus aan, dan, dan heeft het literatuuronderwijs... dan heeft het lezen zin. van goede boeken zin. Maar is het geen Diederik Stapeltje? Is het geen Diederik Stapeltje, inderdaad. Klopt dit wel? Zijn, ben jij niet oh, het levende he? bewijs? He? <laughs> Dames en heren. Ik zou willen u, dat het zo was. Heeft u wel eens een boekenbeurs bezocht? Heeft u echte lezers wel eens gezien? Ja zijn dat empathische mensen? Ja. Geen idee. Wat gaan we doen? Het vast? zou kunnen. Nou, ik vind het interessant, hè? Interessant. Ja, op de nee. Shop. Nou ja, er, er valt wel ook serieus ja. meer over okay. te okay. zeggen, maar het is. Uh, ik ben blij dat ik in ieder geval als empathisch de boek sta hier. Ja, okay. Dank je wel, ja. Peter. Um, drie boeken. Um, aanstaande dinsdag 7 oktober is het 100 jaar geleden dat Simon Carmichelt uh, werd geboren en ter gelegenheid daarvan is een keuze uit zijn kronkels verschenen. Prachtig vormgegeven boekje. Um, Remco Kampert publiceerde ongeveer een week geleden... zijn nieuwe roman, een kleine roman, een roman Hotel du Nord. Prachtig, ga ik bespreken. En de nieuwe roman van Arthur Jappen, De Man van Je Leven. Komt okay. allemaal aan bod. Zo, dat is uh, nou, ongeveer over een half uurtje. Uh, en straks kruipt Michiel Borslap achter de piano. En dan gaan we ook uitgebreid met hem praten. En over een klein kwartiertje dan hoort u Louise Fresco. Het gaat dan over de tv-serie Fresco's Paradijs. Nu eerst aandacht voor iets wat je vooral heel goed moet kunnen... Nou ja, Steve Ballmer, de topman van Microsoft... nam vorige week afscheid van zijn bedrijf. Want daar gaat het over afscheid nemen. Hij deed dat met een emotionele speech... tijdens de laatste door hem geleide werknemersbijeenkomst in een stadion. In de laatste paar minuten van zijn toespraak schreeuwde hij een paar keer... sprak met gebroken stem en liet zijn tranen de vrije loop. Zijn performance, want zo mag je dat wel noemen... eindigde met zijn favoriete lied... en een ballmer die zijn medewerkers in de armen valt. Over de do's en don'ts van afscheid nemen... gaan we praten met Vincent van Harte. Hij is directeur en trainer bij Van Harte en Linksma... en dat bedrijfstraining geeft om mensen gelukkiger te laten werken. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, dat was mijn een speech he, van die Steve Ballmer. Ja, ja, ja. Je kan er verschillend over denken. Uh, zullen we eerst even luisteren, dan krijgen mensen een idee. Ja. It's my whole professional world. Microsoft is like a fourth child to me. Children do leave the house. In this case, I guess I'm leaving the house. <laughs> my last song is one I've always wanted to use. A song that let me say thank you, that looked back retrospectively, and a song that celebrated the future. I want to end with this song. It talks about what you've meant to me and what you've done for, for me. You've made this the time of my mijn Zeg het bij Miek. Nee, nee, ik zeg helemaal niks. Uh, ik, ik, ik wou even nog vragen aan onze gast wat het beeld hierbij is. Nou, ja, ik was wel... Ik... Ik, euh, ik was heel nieuwsgierig naar wat, welk liedje het zou worden. Ik dacht, nou, nu gaat het komen. Nu komt er echt zijn favoriete film, het mooiste en nu. Ik dacht, oh nee... Te corny. En dat is dan ook weer passend volgens mij in het geheel van de, van de hele speech. Want uh, ja, dat was, het, dat was het natuurlijk wel heel Maar wat voor is het ons... beeld? Een dikke man in een geel. Uh, oh zo, letterlijk. Ja, geel, polootje. Ja, geel, geel polootje. Geel polootje. strak. Ja, ja, ja, ook. En. en een kaal hoofd, een snotteren. Een, een enorm podium. Met, uh, ik, was ook wel, ja, ik heb het niet gezien, maar, maar de, griech, wat de hele zaal. Ja, onvoorstelbaar. Onvoorstelbaar. Een stadion en een podium met vier levels en overal schermen. En, en ja, het is één grote show. Dat is het natuurlijk ook. Het is natuurlijk ook één grote show. Is dit nou is... Uh, oprecht? Het komt bij mij uh, over als een show, inderdaad. Nou, ja, ik, ik denk beide. Ik, uh, mijn, ik ben ook wel eens in Amerika geweest. Mijn ervaring is wel dat Amerikanen, New Yorkers... daar was ik dan... dat die wel... Ik bedoel, je zet ze aan en ze gaan praten. En het houdt niet op. Het is ook... Ik bedoel, ze zijn ook in staat, veel meer dan wij dat zijn... om, om volledig, um, uh, natuurlijk, meteen... gewoon te gaan praten over van alles nog wat... wij ze naar vragen. Dus ik denk dat die vaardigheid... dat. Dat zal oprecht natuurlijk nee maar dit gaat dit gaat niet over spreekvaardigheid want dat kun je ook op een beschaafde manier aanwenden maar ja dus dit was een soort rare gehuilbalk. balken ja ik ik vond het vreselijk ik raak er niet toch geëmotioneerd bij mij bij de het tegenovergestelde maar in amerika het lijkt mij beide het is het is het kan niet anders dan dat hier oprechtheid ook in zit maar dit is tot op de seconde van tevoren geanseneerd dat, dat denk ik, ja. Ik weet het ook niet. Oh, ik heb niet maar zeker dat hij drie keer gedaan heeft, dit, in ja, die tuurlijk. zaal. Ja, ja inclusief ja. traden. Ja, waarschijnlijk wel. Ja. Maar is dat dan een goede manier om, om afscheid te nemen van, een, ja, van een, je bedrijf? Nou ja, het is een hele Amerikaanse manier. En ik denk dat je er, ja, het, het, het, het, spreekt, het, bedoel, het spreekt hun natuurlijk erg aan. Er wordt geklapt, iedereen gaat helemaal uit Waarom zijn dak. Waarom kijken wij er anders tegenaan? Um, omdat wij anders tegen het uiten van emoties. en tegen theatraliteit. en tegen, tegen show en dat soort dingen aankijken. Dat is, het is niet voor niks dat, dat, dat de. Um, ja, dat zijn, zijn gewoon de cultuurverschillen. Maar zou dat in, in Europa ondenkbaar zijn? Zo'n ja. type afscheid? Ja, natuurlijk. Denk ik, ja. ja ik zie Berlusconi nog wel doen, hoor. Ja, dan heb je ja, nog dan krijg je de Noord- en zuid europese verschillen toch? in cultuur en, en in de mimiek. En in uh, ja, ik zie in Nederland niet gesteld, nee. Nee. <lacht> zie je ook op deze manier afscheid nemen. Nee. Nee. de bijvoorbeeld, nou ja, dat ja, gaat niet nee. werken. Maar wij hebben dan toch het idee, deze man leidt een beetje aan zelfoverschatting. Of zie ik dat verkeerd? Um. Nou ja, ik, ik, denk, ik heb wel met meer mensen ook over gepraat uh, de afgelopen tijd. En, en iedereen heeft dan ideeën over wat hij ook daadwerkelijk kan. Over wat zijn competenties zijn. Terwijl ik denk, ja, ik kan dat niet aflezen uit zo'n speech. Ik heb geen idee. Ik neem aan, het kan toch niet anders... ...dan dat die man uh, uh, competenties heeft waardoor hij al die jaren... Ja, dat moet wel. Dat ja. moet wel, dat kan ja. niet anders. Ik zie het niet af van zo'n speech. Nee. Dat, dat, maar goed, dat is, dat is daar is het ook niet voor bedoeld. Kan je, kan je met dit, uh, dit soort oproepen van emoties. überhaupt zelfs maar een afdeling leiden in de Verenigde Staten? Vroeg ik me af. Ik bedoel voor voordat hij dit voor, voor 50 man of zo doet. Voor, voor zijn directe uh, bestuurslaag die onder hem zit. Ja, ik denk dat. Ik denk dat nou ja, het zal niet dezelfde mate van theatraliteit hebben. Maar ik denk dat het absoluut. dat dit is zijn. Die Amerikaanse en dit is zijn stijl van presenteren en leiding geven. Dat hij zou ongetwijfeld in de bestuurskamer ook uh, opstaan, vuist op tafel, volle speeches. Nou, ik weet niet of de tranen erbij komen, maar het, het zou me niet eens verbazen, mm. natuurlijk. Maar is Ooit een erbij. voorwaarde dat je je kwetsbaarheid laat zien? Heeft dat er iets mee te maken of helemaal niet? Um, nou, ik denk dat daar ook, ook daar wordt in Amerika anders naar gekeken dan in, in wij zijn niet echt gewoon, weet dat je, dat, dat ja. voelt als kwetsbaarheid. Ik denk niet dat hij het zo ervaart. Ik denk ook niet dat dat op die manier zo, um, uh, zo ontvangen wordt. Zeg maar, Mensen zullen niet zeggen, oeh, die is kwetsbaar. Um, mensen zullen zeggen van, uh, wauw, weet je wel, hij laat zijn emoties zien, wat goed en hij is juist vrij en, uh, is juist, uh, en, uh, en uh, hij heeft gelijk. We zijn ook het fantastische, meest fantastische bedrijf wat er is en uh, ja. Ja, dat, dat, dat fenomeen afscheid nemen. Hè. Er wordt gezegd dat het heel belangrijk is dat je dat goed doet. Kun je daar algemene uh, richtlijnen voor geven? Wat je wel en wat je niet zou moeten doen? Afgezien van culturele verschillen dan. Nou, dat, dat hangt een beetje vanaf of je vanuit de persoon kijkt die afscheid neemt. Wat is voor die persoon goed of voor, voor het, het, het publiek of de, of de medewerkers die je achterlaat? Ik denk in het algemeen dat het... Het gaat een beetje hetzelfde als een, als een, als een slecht nieuwsgesprek. Dat, dat, het is toch, ja, nou ja, behalve voor de mensen die hem liever zien gaan... maar voor, ja, als het gaat over hoe ga je om met het afscheid nemen... er zit toch vaak een stukje van rouw of af, en, en afscheid... afscheid heeft toch vaak dat element van rouw... Um, dat je het niet te lang uitstelt. Dus dat je de initiële moment van afscheid nemen snel doet... Dus tot, vanaf aankondigen tot afscheid. Dat is volgens mij bij Steve Balmer ook zo gegaan. De, uiteindelijk het moment dat het definitief was tot hij nu... dat is ook versneld allemaal ingevoerd. Want die periode wil je zo kort mogelijk hebben. Omdat in die periode um, gebeurt er van alles... vinden mensen van alles, voelen mensen van alles... maar je kan er nog niks mee, omdat het nog niet geëffectueerd is. Dus die periode wil je zo kort mogelijk maken. En vervolgens heb je tijd nodig om de emotie een plek te geven... En dat is hier heel duidelijk gebeurd. Dit is, dit, dit is een enorme katalysator van emoties. Nou, prachtig mooi. Daarna kun je ook weer aan het werk. Niet zoals bijvoorbeeld de Robert Abberlaan met de bezige bij. En nou, die heeft vorige week afscheid genomen. En eindelijk, hè, want hij ja. was eigenlijk al heel lang weg. Maar dat duurde heel lang voordat hij echt daadwerkelijk dan met een ja. grote beng afscheid nam. Ik denk dat dat vaak niet gezond is. Nee, want wat gebeurt er ondertussen? Nou ja, wat, iedereen, weet dus kim, hè? ja okay. <laughs> iedereen weet dat het gaat gebeuren. Iedereen weet dat het gaat gebeuren en iedereen anticipeert daarop op. En tegelijkertijd kun je er dus nog niks mee. Dus dat gaat ja, dat broeien en dat gaat dat onder tafel. Onder dat... wat, wat, wat zou je dan uh, er eigenlijk mee moeten kunnen? Wat wil je dan overbrengen behalve je eigen emotie. Want dat is natuurlijk de andere kant van de medaille. Uh, het, het, je zoekt naar het effect uiteindelijk ook. Het is niet alleen maar het afreageren van je eigen gevoel. Nou ja, het mooie met emoties en, en, en beleving is dat het er toch wel is. En dus het, als er een afscheid is, of dat nou een heel zakelijk afscheid is, zoals dit... of het is een persoonlijk afscheid, een verlies of wat dan ook... er zijn altijd emoties. En um, de, ja, Wat er gebeurt is ofwel... Ze, ze hebben de ruimte en ze kunnen ergens naartoe of niet en dan worden ze onderdrukt. Nou ja, dat kan ook. Sommige mensen kunnen heel lang leven met onderdrukte emoties. Maar heel vaak zie je dan ook dat er andere. Dat het op. Ja, dat je lichamelijke krachten krijgt. Of dat het in zakelijke zin bij de koffieautomaten komt. Het er dan nee, maar welke effect wil je bereiken met zo'n speech? Of zou je moeten willen bereiken? In Nederland even. Hè? Dat er. Um, um, als, je, als je een element van. Van emotie, van beleving, van, van rouw, van verdriet, van, van, van, of van boosheid of wat dan ook, als je dat erin legt, dan kan dat geuit worden. Punt. En dan, dan, dan is dat er, is ruimte voor. En vervolgens zeg je oké, okay, en nu en weer aan het werk. Maar waarom moet het over emotie gaan? Het kan N toch ook gewoon gaan over wat iemand gedaan heeft en of en en. En zo dank of wat dan ook. En dat zal ook. Want dit, we zagen een klein stukje in die Klopt. speech. Maar er zit natuurlijk een veel groter stuk wat gaat over dat. Dus, maar dit is wat mensen leuk vinden om te zien. Dit is natuurlijk waarom dit kleine stukje op YouTube uh, helemaal de rond ingaat. Dit is wel wat, ja, wat mensen ook weer raakt. Iedereen vindt er wat van. Hè? Of je vindt het uh, mooi of fantastisch. Of je vindt het verschrikkelijk. Ik heb ook even naar die comments gekeken die er daar staan. Graag naar stuk. ja, <laughs> Fantastisch. Nee, dat is echt... Uh, nou ja. En daar, dat laat dus ook zien dat daar ontzettend veel verschillende persoonlijke reacties zijn daarop. Dus er is ook niet één goed antwoord. Er is, iedereen doet, reageert op zijn eigen manier daarop. En dat is wat ik ook bedoel. Ja, er is nou eenmaal emotie en beleving. Dus je kunt er expliciet ruimte voor maken. Nou, dat hebben ze op die manier gedaan. Of niet. En dan heeft, krijgt het een andere manier waarop het eruit komt. Ja, Dan wordt het gewoon een, een rustige speech... over wat er allemaal gebeurd is... tijdens de, de, de periode dat die persoon aan het bewind is geweest... Ja, en dan praat iedereen achteraf over wat hij niet gezegd heeft of niet heeft laten ja, ja, zien. Ja, precies. En, en ik bedoel, als je de keuze hebt tussen van die eindloze speeches op allerlei congressen, die gewoon twintig minuten duren, waar je geen touw aan vast kan knopen, en die een beetje aanrachen, en dat ja. als je het zou moeten herhalen, je nog geen twee zinnen kunt reproduceren, dan kijk ik nog even naar deze podcast, het, ja, toch? Ja. Het is nog niet zo makkelijk volgens mij om te reageren. Maar entertainment je heeft het wel de. Ja, de, zeker. Dat ja, wel, ja. ja, hij zou misschien een andere kledingadviseur ja. moeten nemen. Ja. Misschien is, dan nou, dan is niet beter. Ja, Maar dat hebben, denken ze in Amerika ook heel, heel anders. Ja, tuurlijk. Op. Goed. Hey, dankjewel. Vincent van Harten was dit. Trainer en directeur van Van Harten en Linksmaat. Er was dus een, een gesprek naar aanleiding van de afscheidsspeech van Steve Bolmer. De bestuursvoorzitter van Microsoft. De uitdaging waar de landbouw voor uh, gesteld ziet... is het voedselvraagstuk. Hoe zorgen we ervoor dat onze landbegrond meer gaat opbrengen? En willen we alle monden op deze aardbol... uiteindelijk langdurig kunnen blijven voeden? Louise Fresco, die zich haar hele werkzame leven... al over deze en dergelijke kwesties buigt... heeft voor de humanistische omroep de televisieserie... Fresco's Paradijs gemaakt... waarin zij ons haar visie op het voedselprobleem presenteert. Met als motto, eten is weten, is geweten. Mevrouw Fresco legt u dat eens uit. Eten is weten, is geweten. Klinkt lekker. Ja, het kan in het Nederlands ook beter dan in andere talen. Maar wat ik eigenlijk wil zeggen is dat als je niks over je voedsel weet... dan uh, word je ook onnadenkend en dan prop je, je heel makkelijk vol. En er zit natuurlijk ook altijd een morele kant aan de zaak. En dat maakt eigenlijk dat voedsel altijd gaat over dilemma's. En van hoe produceer je het? Grootschalig, kleinschalig? Haal je het van ver weg? Haal je het van hier? En uh, het jammere vind ik dat we vandaag er zo verschrikkelijk weinig van weten. Vandaar dus die documentaire om eigenlijk de verhalen te vertellen, de verhalen achter de boterham. Hè? Ik zeg altijd, van boterham is niet alleen maar een probleem... want je hebt natuurlijk allerlei groepen die vinden... dat je ineens meer brood mag eten tegenwoordig. Maar er zit een verhaal achter. Dus ik ga naar Mesopotamië, ik kijk waar de eerste tarwe vandaan komt... en ik vertel dat verhaal via de zijderoute. En leg ondertussen ook uit wat, wat er bijvoorbeeld moet gebeuren... met, met zoiets als genetische modificatie. Dus het is een reis, zowel wetenschappelijk als ook uh, gewoon echt een historische reis. Ja, Die genetische modificatie, voor je het weet neemt die alle discussies natuurlijk over op het ogenblik, hè? Ja, het wordt toch gewoon tijd dat we er eens een keertje rustig over praten. Ja. Maar dat ja. doen we trouwens nauwelijks in deze nee, documentaire, precies, hoor. Dit gaat meer over de basis en de oorsprong. Maar het gaat bijvoorbeeld wel over genetica en hoe belangrijk genetica is geweest... in het maken van, van rassen, van planten en dieren, uh, tot wat ze vandaag zijn. Ja. En dat je ook het verschil kunt zien van hoe het vroeger was en hoe het nu is. En hoe wij in 10.000 jaar echt iets spectaculairs teweeg hebben gebracht... zodat u en ik hier rustig kunnen zitten en helemaal niet hoeven te denken... aan het feit dat er morgen nog voedsel op tafel komt. Je bent voor deze documentaire serie de hele over overgereisd. Uh, nou, ja. het noordelijk halfrond vooral, moet ik zeggen. Nou ja, uh, ik heb aflevering een keer gezien uh, uh, waarin je in Japan was... bij een oostfeest. Fantastisch uh, om te zien, sowieso al. Waarom wil je ook naar dat soort plekken gaan? Omdat je niet kunt uitleggen uh, hoe wij in Nederland gevoed worden... als je niet de rest van de wereld erbij betrekt. Hè? Omdat die voedselketens zo verknoopt zijn, historisch, maar ook geografisch. En ook omdat ik bijvoorbeeld juist in Japan kon laten zien... dat voedsel en cultuur zoveel met, met elkaar te maken hebben. Dus daar ben ik in een Shinto-tempel geweest. Hoog in de bergen, in ontzettende sneeuwjachten enzovoort. Het was er ijskoud om uh, een, een ritueel te, te filmen... samen met regisseur Marjoleine Boonstra... Uh, dat eigenlijk al 1400 jaar bestaat... en dat een, een soort ja, dank is aan de goden van de reis... dat ze ieder jaar weer reis mogen uh, oogsten. En dat hadden wij natuurlijk vroeger ook in Nederland. Hè? Dank, bad, be, dank voor, het voor het gewas. Ja, ja, het de kerk. Voor het, precies, maar dat zijn we natuurlijk helemaal kwijt. De kerk, ja. He, maar het feit is dat die voedselvoorziening... altijd zo precair is geweest... dat je daar dus goden voor moest bedanken zelfs ook misschien wel uh, moest verzinnen... dat zijn wij nu in onze verstedelijkte en geseculariseerde samenleving kwijt. Maar het is goed om te zien dat dat eigenlijk altijd deel van de cultuur is geweest. En want wat wil je daar dan mee zeggen? Nou, dat, dat de, de, de onzekerheid die per definitie aan voedselvoorziening zit... omdat het iets is wat gebonden is aan klimaat, aan mensenhanden, aan genetica... dat wij die onzekerheid eigenlijk uh, zijn vergeten... omdat bij ons de supermarkten altijd vol liggen. Hmm. De, de leukste aflevering die ik uh, gezien heb, tot nu toe... ik heb er drie gezien, uh, van de zes, uh, is die van de appels. Ja, dit is ook absoluut mijn favoriet. <laughs> uh, waarom? Vertel even. Mensen, mensen hebben het nu nog niet gezien. Wat, wat, wat, wat doe je daar? Je gaat eigenlijk de, de, de appelreisje achterna... Ja, ik ga echt naar de oorsprong van de appel. Ja. En die, het, het hele spectaculaire, waardoor ik ook iets over genetica kan uitleggen... En passant, is dat alle appels ter wereld, alles wat we eten oorspronkelijk... komen uit de appelbossen die zich bevinden in een bergachtig gebied... In, op de grens tussen Kazachstan en China. En dat gebied heet ook nog het Hemelse Geberg. Is een totaal ondoordringbaar gebied. En alle bomen daar zijn ongeveer appelbomen. Gewoon eh, wilde, wilde appelbomen. ja. ja. Uh, maar ze zien er zo uit als onze appels. En dat komt omdat ze zo heel veel uh, variatie hebben. En uh, dat is een gebied waar bijna niemand komt. Pas de tweede keer dat er iets gefilmd is. En daar kijk ik eigenlijk. Hoe zijn die appels nu over de hele wereld verspreid vanuit daar? En, en uh, er zijn eigenlijk twee factoren. De ene zijn beren die die appels ook aten. En in ieder geval wat meer naar beneden in de vallei brachten. Het is verder dus onbewoond. En het andere zijn paarden. Die uh, via de zijderoutes die appels langzaam maar zeker naar het Midden-Oosten meenamen en ook later naar Europa. Ja, via, de, via de poep werd dat verspreid? Ja, en paarden was ook omdat de mensen natuurlijk appels in hun uh, uh, rugzakken deden of in hun, uh, hoe noem je dat? zadeltassen. Maar het eerste was, was inderdaad die berenpoep. Dus ik uh, ga op een gegeven moment ook maar door de knieën om die berenpoep te analyseren. Ja, dat is een geweldig beeld. dat je met een stokje in zo'n beren is zo'n beer zit drol zitten roeren ja. om te kijken in is, dit, ver... is dit een stukje appel nou, ja, nou ik, eigenlijk nee. toch niet nee. nee het is een zaadje is het een beetje uh, wat is het gefermenteerd of zo ja dat zaadje moet beschadigd ja, zijn ja, ja, ja, Anders ja, ja. kan het niet kiemen weet je wel dus, ja maar dat is ontzettend leuk om dus als wij dat biologische proces gewoon ter plekke en dat kan je natuurlijk niet uh, van tevoren regisseren uh, het plaats te zien vinden dus als je nou, die boek ja, daar dat... laat liggen dan uh, komt uh, kan, er een kan, je over, kan je zes jaar later kan je ja. appels plukken nou nee nou. dat gaat niet zo zo snel met dit okay. soort rassen. maar nee, maar Ik dacht, ik vond het gewoon een leuk beeld. Omdat denk ik een heleboel mensen die jou kennen. Die kennen jou toch als een keurige professor. En die jou daar opeens op je knieën ja, in de ben Ik ben, ik ben helemaal geen keurige nee. professor. Want ik, ik spring in de, in de golf van Biscayen. Onder ja. moezame omstandigheden. Om, en ik ga naar Spitsbergen. Dus het is juist heel erg een soort nee, actiefilm ook. Maar, nee, maar, nee, maar dat bedoel ik. In die film komen al die andere aspecten. Gewoon wat, wat, wat, wat, wat meer naar boven. En ik, ik, nou, mis, ik, ik, ik, ik, kon, ik heb daar wel van genoten, maar omdat je het ook toch... Ja, je u mag... zit daar niet helemaal op je gemak op dat paard, volgens mij. Nee, je zegt dat geen paardrijmeisje maar. Nee, maar weet je, ik had mijn arm gebroken. Hè. Oh, ja. oh, dus, wat uh, zat dus ik, zat, ik had de enige echt gebroken arm. Dus ik zat echt ah. ontzettend wankel op dat paard. Nou, maar, maar sowieso ben ik zien. ook niet zo'n paardrijmeisje. En bovendien nee. was het heel stijl en heel glibberig. Nee. Dus, uh, je hebt af moeten zien voor, de, voor ja. deze serie. Wel een mooi gezicht natuurlijk. Die paarden die gewoon ongeveer alleen maar over een pad van appels lopen. Ja, alleen maar geweldig, die appels allemaal in bestukken. Ja, dat is zo spectaculair. Dat al die appels dus daar vandaan komen. Ja. Zijn ze eetbaar daar eigenlijk? Ja. Een groot deel wel, niet allemaal. Um, dat hangt er een beetje van af. Sommige zijn ook gewoon heel zuur en heel feestelijk. Maar er zijn er ook bij, die lijken precies op de appels die wij vandaag de dag nog eten. U mocht op sommige plekken ook niet binnen. Af en toe gaat de cameraman, die, die, die, die ja, zit een beetje buiten een hek, een beetje te filmen enzovoort. Maar waarom is dat? Waarom wordt er eigenlijk ja. moeizaam gedaan? Op Spitsbergen. Nou, Het dat was, dat was specifiek in Spitsbergen. Daar ja. liggen eigenlijk alle duplicaten van de zaden ter wereld liggen daar opgeslagen. En dat is een van de weinige plekken waar je een hele stabiele koude temperatuur hebt. En geen uh, onrustige regering en geen aardbevingen. En dus er is collectief besloten, uh, onder de vlag van de Verenigde Naties, en daar heb ik dus zelf ook heel erg hard aan meegewerkt, om daar de duplicaten te hebben voor de veiligheid. Maar daar zitten nog problemen met de ventilatie. Dus op een gegeven moment hadden ze bedacht dat je daar niet zomaar maar in mocht. Nou, de dag ervoor waren ministers geweest, die mochten er ook niet in. En ik mocht er ook niet in. Maar uh, later in het documentaire zie je wel nog hoe die gene want dat is het in feite, hoe die gene eruit zien Jawel, maar zijn ze bang? Zit is, is er maffia achter het zaad aan? Of, nee, no. uh... het, nou ja, dat, luister, dat is denkbaar. Wie het patent op supergraan heeft, die, die ja, of, maar, of alle alternatieven is, verwoest, is, die kan heel machtig worden. Ja, maar dat, uh, A, is er geen uh, patent op supergraan in het algemeen? Want nee. een octrooi neem je voor een bepaalde tijd op een ras voor een bepaald land. Dus dat is altijd wat rustiger. Punt twee... Uh, je komt daar helemaal niet zomaar op Spitsbergen in. En de zaak die ligt daar onder allerlei coderingen. Dus dat zou je dan moeten weten welke code je moet zoeken. Kijk, die biopiraterij is wel een probleem... als het gaat bijvoorbeeld over allerlei uh, groepen... die het regenwoud ingaan en daar allemaal uh, zaden vandaan halen. Maar juist niet zozeer op die plek. Niet. Maar je wil wel dat het veilig blijft. Wat is dat precies, biopiraterij? Nou, dat, dat, uh, dat zijn bijvoorbeeld mensen, vaak commerciële groepen... die uh, in uh, tropisch regenwoud met name naar uh, zaden kijken... van bomen die nog niet bekend zijn en die dan willen opkweken. Dat is trouwens van alle tijden, hoor. Zo is de cacao uh, en de rubber enzovoort ook uh, van uh, Zuid-Amerika... naar uh, bijvoorbeeld Indonesië en Maleisië en zo gegaan. Hè. Dus we hebben altijd, en naar Afrika... we hebben altijd natuurlijk elkaar zaden gestolen. En, en dan, dan zien ze bijzondere bomen. En denken, nou die kan later wel bij intra thuis staan of zo? Nee, het gaat vooral om farmaceutische toepassingen. Ah, juist. De, maar dan moet het nog getest worden. Dus. Ja, natuurlijk. natuurlijk. Er zijn alleen maar aanwijzingen. En nu zijn er natuurlijk uh, ook steeds meer. Uh, uh, ja, beweging om te zeggen ja, dat al die wilde soorten, dat is eigenlijk het erfgoed van de mensheid. En te beginnen bij de voedselgewassen. En daarom hebben we destijds die, die internationale genenbanken opgericht. Ja. En dan is een deel van, van zo'n genenbank dat is gewoon algemeen bezit. Maar er zijn ook uh, delen daarvan die zijn bezit van een bedrijf. Nee. Hè? Uh, in principe heb je gewoon nationale en internationale genenbanken, dat is allemaal publiek domein. Maar dat wil niet zeggen dat, dat bedrijven niet uh, rassen kunnen kweken... die op zich wel onder een, bijvoorbeeld onder een octrooi vallen. Maar dat het oorspronkelijke genetisch materiaal... daar vechten wij ook nog steeds in Europa bijvoorbeeld heel hard voor. Dat moet ter beschikking blijven van iedereen... die uh, daar verder mee onderzoek wil doen. Ja. Ja, en dat wordt nu een beetje aangetast door het feit dat de Amerikanen... ja, dat hebben ze alweer, ja. uh, dus een aantal jaren geleden hebben besloten... dat je bijvoorbeeld wel een patent, of een octrooi moet ik zeggen in het Nederlands... kunt krijgen op levend uh, genetisch ja. materiaal. En we het dan over die Monsanto? Nee, dat gaat echt nog over andere dingen. Monsanto, twintig jaar geleden, is ook niet meer Monsanto van vandaag. Dus daar is, er is wel het nodige verschoven. Maar het gaat ook met name over, over humaan materiaal bijvoorbeeld. Maar het principe hè, dat dus eh, een, een, een octrooi op zoiets zo gegeven kan worden... dat is nu in ieder geval voor een deel van de wetgeving in Amerika wel eh, geaccepteerd. Was je, was je bedoeling met deze serie om, eh, om mensen over dit soort dingen aan het denken te zetten... of veel meer om, om ze zich bewust te laten worden van ja, het wat ze veel eten? Meer, ja, ja, het is het verhaal achter de boterham. Maar het is zo ontzettend leuk om iets te weten. Bijvoorbeeld waar überhaupt je boterham vandaan komt. Aan de ene kant dat, dat verhaal wil ik graag vertellen. Maar aan de andere kant gaat het voortdurend in die serie ook om dilemma's. Hè? Ik laat dus een Nederlandse varkensboer zien. die in tegenstelling tot wat de gemiddelde Nederlander denkt... niet een, een vrede varkensuitbuiter is... maar een manier die echt met zoveel liefde met zijn dieren omgaat. Toch is het een grootschalig bedrijf. Naast een ontzettend romantische um, boer... in uh, de hoogte, in de Bergen, in de Appenijnen... die op een soort oud-testamentische manier met zijn kudde omgaat. Alleen... Dat laatste kan alleen maar als hij aan de elite verkoopt. Hij verkoopt dus tot in het Witte Huis. Die paar worstjes die hij maakt. Daar kan je de wereld niet meer voeden. Dus mijn zorgen is dat als we alleen maar dat romantische nemen... dat we er dus niet uitkomen. Daar zitten aan beide kanten zitten dilemma's. En die dilemma's wil ik graag zien. Ja, dat, dat van de varkens die heb ik nog niet gezien. Nee. Dat is... Uh... Dus de, de appelzee is jouw favoriet, begrijp ik. Want ja, maar die varkens zijn ook wel leuk hoor, moet ik zeggen. Die varkens zijn ook nog wel leuk. U moet wel de complimenten even aan beide cameramensen overbrengen. Het is namelijk echt heel, heel mooi gezien. Het is gedrag. prachtig, ja. ja. En vooral prachtig gekadreerd ook. U mag je erg blij zijn met ja, de Ja, Ik zal het ze zeggen, ik denk ja. dat ze heel blij zijn. En ook het hele, het hele team, hè, ja. natuurlijk geleid ook door Marjoleine Boonscha, was fantastisch. En het was voor mij een geweldige ervaring om wetenschappelijke abstracte begrippen in beelden te kunnen omzetten. Dat, dat is echt een leerproces geweest voor mij. En zelf nog waren er toch enorme verrassingen bij? Dat je dacht, goh, nou. nou zelfs die, voor mij een enorme aai nou ja, dat, dat die appels zo uh, totaal dominant waren in die bossen, dat had ik ook niet verwacht. Dat ik, ik loop echt op een tapijt van appelen. Dat is, dat is een ongelooflijk gezicht. Een ongelooflijk gevoel. Hartelijk dank voor uw uitleg en de komst naar de studio. U hoorde dus Louise Fresco. Het gaat over de serie Fresco's Paradijs. Ja. Die vanaf 13 oktober... Ja, het is dus ja. pas volgende week zondag, hè? Ja. Ja, maar jij komt ja. volgende week niet. Nou, 13 oktober dus, volgende week zondag. 6. Zes uitzendingen. Ja. Nederland twee. Oké. Krijgen we nu? Ja, we gaan nu Michiel Boslap. Die gaan we zo meteen mee praten. Die zit hier in de studio. Hartelijk welkom, Michiel. Mm -hmm. Ja, maar we oh, gaan mooi. eerst naar je luisteren. Muziek. Ja. Welk nummer? Two Brothers. Ah, Oké. Okay. Ja, nou. ja, we zijn met z'n vier. kunnen we, Dat is net genoeg. Dat klinkt altijd al, een beetje lullig. Zo'n klein applausje, maar vier mensen kan net. Hey, dankjewel, Michiel Borstlap. dit is het nummer Two Brothers van zijn nieuwe cd Reflective. Uh, we gaan eerst naar de boeken. Dus uh, je, je kan erbij gaan zitten. Maar je mag ook, uh, ook aan tafel gezellig erbij zitten. Zometeen dan ga je nog een nummer spelen en dan praten we met je. Maar zoals ik al zei, eerst gaat Onno Blom losbarsten met zijn, uh, zijn trio... Ja, losbarsten nou, na, na van die prachtige geweldige mooie nummers. Ongelooflijk, was ze, zeer onder de indruk. Ik wil beginnen om iets te zeggen over een boek van Simon Carmichelt. Um, Carmichelt was bij leven. Hij is in de 87 uh, overleden. Uh, zo ongeveer de beroemdste schrijver in uh, Noord- en Zuid-Holland. Iedereen kende zijn naam, iedereen kende zijn hoofd ook. Want hij las altijd... Uh, voor de vara. Uh, he? Voor de vara. Ja. Met dat ongelooflijke gerimpelde... Hoofd, dat het treurige. Hele rare muziek. Ja, die, die muziekjes. Da, da, da, da, ja, ja, ja, dan. Ja, eigenlijk, dat is een volkomen andere tijd. Ik heb gisteren, toen ik wist dat ik hier iets over zou zeggen, ook nog even op YouTube gekeken naar, zo naar een van zijn. Dat is, ja, dat is echt voor mijn bestaan, voor, voor mijn gevoel. Ik was, toen ook, ik was toen ook een jaar of acht of zo, maar het is zo traag en zo gek eigenlijk. Ik weet niet hoe jullie dat, maar het is. Het is dan ook bijna helemaal weg. Hij is uh, aanstaande dinsdag, is hij 100 jaar geleden uh, precies geboren. geboren. Um, en tijdens zijn leven was hij dus ongeveer de beroemdste schrijver van Nederland. Maar daarna bijna verdwenen. Heel snel weggezakt, ja. ja. En wat heeft uh, uitgeverij van Oorschot nu gedaan? Die hebben uh, 100 van zijn uh, verhalen, van die columns, uh, gedrukt... Op een in een prachtig uh, boekje, heel hoog en slank. Ja, we kunnen dat op de radio niet laten zien, maar we kunnen er wel iets over zeggen. Het is vormgegeven door Noord, zei die ook de Russische bibliotheek heeft vormgegeven. En dat komt weer omdat Tsjechov de grote held was uh, van Karmigold. Dus het is ook een, een soort uh, oh, eerbetoon aan hem. Um, ja, en als je die, als je die uh, uh, stukken leest, dan overtuigt het mij uh, toch wel buitengewoon. Ik vind eigenlijk dat, dat dat beeld waar ik het net over had, dat beeld van die kronkelige kop, he, van die rimpelkop. En dat dat trage. Dat verlies je als je die verhalen aan het lezen bent. Het is weliswaar een tikje gedateerd. Want uh, ja, de, de mensen nemen de hoorn van de haak... als er getelefoneerd wordt. He, er wordt ontzettend veel uh, uh, per tram... En gereisd, eh, maar dan op een... ja, in een tijd waar stiltecoupés nog niet bestonden. Eh, en dat, eh, dat is toch ook wel heel aanstekelijk. En je kan ook zien, dat is, dat is dan voor mij ook wel eh, intrigerend... dat Carmiergold echt de oervader is van de Nederlandse eh, columnschrijvers. Als je iemand neemt als Sylvia Witteman... die een enorme liefhebber is van, van Carmiergold... heeft zelfs een, een levensverhaal, een korte biografische schets... over hem geschreven ooit... En dan zie je wel waar, waar zij die typeringen van die mensen vandaan had. En dat is het ongelooflijk goede. En toen Carmichael dit begon te doen, was het helemaal nieuw. Vlak na de oorlog uh, zo'n zo, uh, zo heel persoonlijk cursiefje... wat echt niks met het nieuws te maken had. En dat was een, helemaal een nieuw idee... En er waren ook mensen die vonden, nou ja, dat gaat maar een beetje over. over hè, dat is navelstaarderij. Wat moeten we daar eigenlijk mee? Maar als je ziet hoe ongelooflijk knap die mensen even zo in een paar streken neerzet, dan, dan zit daarin toch een hele grote kracht. En als je naar de stijl kijkt, dan heb je bijvoorbeeld iemand als Martin Bril heeft heel duidelijk gekeken. Hoe gebruik je nou zo'n zo smal kolommetje? Daarom vind ik dat ook zo leuk dat het boekje zo is vormgegeven. Zo'n één, zo'n woordje, op één alinea. Of even als een een kolom eigenlijk. Als een kolom, ja, zo zo ziet het eruit. Um, en in de manier waarop Carmichael zichzelf opvoert. en bijvoorbeeld ook zijn eigen huwelijk. Hè, zijn vrouw werd altijd een beetje als een pinnige dame neergezet. Nou ja, Frits Abrams doet eigenlijk vaak hetzelfde. Hè. Dan brengt hij zijn vrouw ter sprake. Eh, de, de, de columnist van de, van de NRC. Mm -hmm. en dan maakt hij daarna gehakt van de P van de A. Ja. <laughs> Dat is gewoon. Uh, dat is heel grappig. Want, uh, je bedoelt een heleboel kolonisten zijn schatplichtig aan Ze zijn absoluut schatplichtig. Hm. En je ziet, dus, je ziet waar dat vandaan komt. En dat is, dat is mooi om te zien. En je ziet het natuurlijk ook mooi om te zien... Uh, ja. Hoe, hoe hij schrijft en dat, dat Carmichelt weer even uh, in, in de lucht uh, wordt gehouden. Misschien mag ik een heel klein stukje voorlezen van zo'n zo column. Dan zie je hoe, hoe lichtvoetig dat is. Uh, en wat ik er ook nog over wil zeggen is... ik lees nu iets voor, dat, dat columnje heet Liefde. En dat begint heel uh, lieftallig, maar bijna alle columns van Carmichelt... hoewel hij zichzelf als humorist uh, heeft, heeft gekenschetst... die, die, die bevatten een, uh, een duistere kant, een dreiging. Ik vind het eigenlijk meer... een dat is ook de conclusie die je moet trekken. Een tragische schrijver dan alleen maar alleen een, een, een komische liefde. In de lunchroom at ik een kroketje. Het was een vies kroketje. Dat smaakte of het in 1912 was toebereid met de uitwerpselen van een miereneter... door iemand die de mensheid niet graag leiden mocht. Maar ik nuttigde, ik nuttigde het gedwee. Ook een beetje ouderwetse zin natuurlijk. Het nuttigde het gedwee men moet toch iets eten, nietwaar? En het kroketje hoorde helemaal bij de lunchroom een schril verlichte opslagplaats van louter onjuiste meubelstukken waar eenzame mannen zich dag in dag uit door het menu heen kauwen met de krant rechtop tegen het vaasje met de plastic roos. Ze werden bemoederd door slechts één serveerster, een klein taandig vrouwtje aan gene zijde van de vijftig, permanent in sukkel traf op weg naar een plicht. Ze zetten de bordjes en de schaaltjes neer met een zeker mededogen. Hier joh, eet maar lekker op, schijnt ze te zeggen. Dat maakte veel goed. Nou ja, zo'n klein zinnetje mm. dat maakte, dat vind ik dus echt... Dan zie je dus oh. daar waar Bril het ge, uh, gehaald heeft allemaal. Yeah. Uiteindelijk komt in zo'n column dus een man binnen... met een flambaar op zijn kop en die zegt... die vrouw, dat is een overspelige vrouw. Dus een aardige serveerster verandert in de ogen van alle, al die eenzame man... in heel iemand anders. En dan blijft die column over overspel te gaan. Dus dan draait het toch weer naar de tragische kant... Dit is voor mij een helemaal zelfgemaakt bruggetje, Peter. Naar nou, Het volgende boek, namelijk ja. de roman van Arthur Chapin, De man van je leven en daarin spelen, uh, speelt overspel ook een zeer uh, belangrijke rol. Wat is er gebeurd? Dat heb ik tenminste vernomen uit, uh, uit interviews met de schrijver. Uh, Chapin heeft uh, vorig jaar een boek gepubliceerd buiten is het feest dat een buitengewoon uh, dramatische, oh. treurige uh, onderwerp uh, um, had. En hij wilde na die roman iets vrolijkers ter hand nemen. En daarom besloot hij om een klucht te schrijven. En hij heeft daarvoor, opnieuw, dat begrijp ik uit de pers... Um, een, een verhaal opgepakt dat hij al voor zijn eigenlijke debuut... Hè, dus de Magronische Verhalen en de Zwarte met het Witte Hart... die eerste roman, euh, had opgepakt als een, en geschreven als een, als een toneelstuk. En je ziet ook in de roman die nu voorligt... Dat dat, dat dat toneel eigenlijk blijft bestaan. Wat is de situatie? Dit is het idee. Een vrouw krijgt te horen dat ze dodelijk ziek is. En uit liefde voor haar man besluit ze daarop om een nieuwe vrouw voor haar man te zoeken. Dus ze plaatst een contactadvertentie... om die arme man, die zometeen alleen achterblijft... als zij er niet meer is, um, van een vrouw te voorzien. Zij vindt die vrouw, ze nodigt die uit. Het speelt zich allemaal af op een eiland. Het is ook echt een toneelscène eigenlijk. Je ziet in, in dat verhaal steeds... Hè, er, iemand zegt iets tegen iemand en dan is de ander net even weg. Uh, je, ziet zo, uh, je ziet zo die, die decors uh, schuiven, als het ware. Um, dan zie je in de eerste bladzijde van het boek... die vrouw uh, op een eiland naar het huis toe lopen... waar dat echtpaar woont. En bij de dames die ontmoeten elkaar... en wat blijkt dan al snel... Um, dat uh, de vrouw die stervende is... met zoveel zorg de nieuwe dame heeft uitgezocht... dat dat in werkelijkheid al eerder is gebeurd. Wat is er namelijk gebeurd? Haar man heeft zonder dat zij het wist... Een al, al een relatie gehad met dezezelfde dame. Hm. Nou ja, daarna uh, uh, klapt het ene valluik onder het andere open. Het is altijd een beetje lastig van het bespreken van boeken... die, die erg draaien om de plot en om de ontwikkeling... om uh, daar iets over te zeggen. Want als je iets zegt, dan geef je het ook weg. En dat zou, dat zou jammer zijn. Maar het is in ieder geval duidelijk dat, uh, uh, hè, dat het, um, ja, het leven wordt soort voorgesteld... als het overspel met de dood. Hè. Er worden allerlei referenties gemaakt aan de dood, aan de liefde, aan het overspel. En steeds in de verhouding tussen die drie mensen... tussen die twee dames en die man... gebeurt er iets waardoor de hele situatie eigenlijk op zijn kop wordt gezet. Um, uh, ik geloof dat op de achterflap uh, het boek een Comedy of Errors wordt oh. genoemd. Nou ja, dan hebben we dus opnieuw de, de humor bij de kop. Maar die, die humor... Mij is, terwijl ik dat boek las... en ik denk ook de schrijver zelf... en dat is natuurlijk ook zijn bedoeling... het lachen wel langzamerhand vergaan. Want uh, de, die valluiken die overklappen... die, die brengen een heel angstig uh, gevoel met zich mee. En het wordt eigenlijk steeds minder grappig. En daar, daarom is dit een, een, een gek boek. He, er staat ergens de zin... geen mens verdraagt bedrog zo slecht als een bedrieger. Je wordt steeds... Uh, onderuit gehaald. En je krijgt er je krijgt steeds meer... raak je in de ban van de beklemming van zo'n stervende vrouw... en van al dat verschrikkelijke gedrag... wat die mensen elkaar aan het aandoen zijn. Maar een comedy is het dus niet? Ik, ik, moet, ik moet eerlijk ja. bekennen dat... De, kijk, Japan heeft het er heel vet aangezet in het, in het begin van het boek. Alles is overspelig. Hij ergens van die zinnen als... liefde en onderbroeken... dat gaat al snel lubberen. Weet je wel, allemaal dat soort grappen. Ja, op een gegeven moment zegt hij... vergelijkt een eiland met het leven... en een schelp met de liefde of omgekeerd. Van die hele groot... en dat is natuurlijk de bedoeling. Hij, hij heeft het dik aangezet... om het die, die, uh, die komische noot te geven. Maar omdat dat gesprek... of dat, omdat het dat roman steeds... Uh, uh, meer de duisternis ingaat... dan vergaat je in het lachen tijdens het lezen. Mooi. Het is... Ik, ik, vind het, ik vind het vooral heel vaardig en goed gedaan. Is het mooi? Ja, je blijft dus met een beetje een naar gevoel zitten... aan, aan het eind uh, uh, van het verhaal. En ik, ik vraag me ook af of... Um, wat, wat Japan heeft bedoeld? Heeft hij, ons, heeft hij bedoeld om ons op te tellen, te laten lachen... en daarna op de grond te laten donderen? Of is hier iets in mij gevaren tijdens, tijdens het lezen? Het is een intrigerend boek. Zoveel de, uh, is duidelijk. Doe nog even kampert kort. Even kampert kort. Nou, ja. Het is ook een kleine roman. We zijn er alweer snel doorheen. Ik ja. praat er lang zeker, hè? Ja. Ja. Nou, mag je, dat moet je, mooi, nooit joh, zeggen, moet je niet zeggen, Mieke. Nee. Nou, we willen nee. ook nog even genieten van uh, Michiel Boslap. Nou, dat vind ik nou een goed argument. Okay. Die speelde tien keer maar, mooier dan ik kan praten. Maar hè? we willen toch even nee, horen hoe het maar die, die, Dat is. boek van Kampert is geweldig. Dat, uh, uh, het is een heel uh, poëtisch boek over een man die eigenlijk wil verdwijnen. Die wil eigenlijk vluchten uit het bestaan. Het gaat over een schrijver. Uh, die gedichten en die met het schrijven van die gedichten is gestopt omdat hij kritiek kreeg. Het schijnt dat Kampert dat zelf ook is overkomen. Gerard Reven heeft een keer gezegd dat Kampert niet kon dichten. En daarna heeft hij een week niet geschreven... en heeft hij, godzijdank, daarna gewoon weer de pen opgenomen. Want het is gewoon een van de beste dichters uh, uh, die we hebben. Hè. 84 is hij inmiddels. Walter Manning, de held van, uh, van dit boek... Uh, Stopt wel met het schrijven van gedichten. Je zit in de filmwereld, schrijft scenario's en is daar ook heel goed in, maar heeft er eigenlijk helemaal genoeg van en wil vluchten uit het bestaan. En die vlucht dat is ontzettend mooi poëtisch beschreven. Hij vlucht naar Hotel Du Nord. En dat is ook de titel van dat boek. En die is weer ontleend aan een film uit 1938. Dus het is een hotel van de verbeelding. Het is iemand die zich terugtrekt in zijn hoofd. Um, misschien mag ik er alleen van zeggen dat ik dat gewoon heel erg goed. Uh, gedaan Finn. en een heel klein stukje voorlezen, echt heel kort... Uh, en dan do door naar de muziek. Ja. Het moest niet zijn bedoeling zijn om een rol te spelen... in zijn eigen toekomstige geschiedenis. Een held wilde gezien worden en bestond bij de gratie van anderen. Afhankelijk te zijn van het oordeel van anderen... was het laatste waar hij op uit was. Zelfs de gedachte dat hij op iets uit zou zijn was al te veel... De trein in de Western komt aan, één reiziger stapt uit... en doet zijn eerste passen in het van de middag hitte zinderende stadje... waar geen mens te zien is. Als de conventies van de Western niet zouden bestaan... wisten we niet dat daar een held liep, al was het maar de held van het verhaal. Ontdaan van die conventie wilde Walter Manning voortaan leven. Gade geslagen door een camera die door niemand bediend werd. Er was geen verhaal anders dan het verhaal dat zichzelf vertelde... in een wereld waar niets bij iets betrokken was... Hij zag het beeld voor zich, ook al conventioneel helaas. Er viel nog veel af te leren van een blad dat door de wind werd voortgejaagd, soms onverhoeds tot stilstand kwam, even rusten op de grond en dan weer zijn vlucht voortzetten. Alleen, er was geen wind en toch dwarrelde het blad. Dankjewel, Onno Blom. Als u iets wil nalezen, titels en et cetera... kunt u terecht op onze website en op teletextpagina 260. Michiel, zouden zou we je toch even vragen, mogen vragen om nu eerst nog even een stukje... anders verzuip je dadelijk in de reclame. En eerlijk gezegd zou dat heel erg zonde zijn. De koptelefoon gaat op. MUZIEK Nou, nou, mooi, nou, dankjewel. Nou. Michiel Borslap, hij is hier. Uh, in 1988 tekende hij zijn eerste uh, contract in Spanje. Het uh, begin van een internationale carrière. Inmiddels 25-jarig jubileum. Kan je het geloven dat het al zo lang is? Nee. nee, nee. Goed, uh, tocht over de aardbol uh, gemaakt. Overal uh, enorme successen. En nu. Weken, uh, twee avonden volgende week in de Kleine komedie in Amsterdam. Hè? Ja. En daarna met een solotournee door het land. Welke muzikale harten wil je nog veroveren? Na een op borstlap. <güls> nou ja, iedere muzikus is altijd op zoek naar dat hij... hij moet altijd moet altijd weer beter. Ja. Dat is, dat, ja, dat, dat, dat, communiceren met muziek is, is mooi, maar ook heel moeilijk. En dat, uh, daar, ga ik, daar wijd ik mijn leven aan om dat ja. beter te maken ja en sommige mensen zullen je meer in de jazzhoek plaatsen Anderen die zien jou in, in, in jou een hele commerciële muzikant voornamelijk hoe we, zie je dat zelf wat bedoel je daarbij nou ja laten we zeggen dat je uh, jazz en commercie nou ja jazz is over het algemeen heeft dat niet de, de, de het imago dat het laten we zeggen heel veel geld oplevert toch en waarom gaat het hm? nou over geld nou, ik, ik probeer het alleen de, even. De, de muziek ik die probeer helemaal, Ik probeer ik... die. Oh, sorry. Hoor. Ik, ik... die alleen een beetje voor, voor, de, voor, de, voor de mensen een beetje, een beetje te introduceren. Nee, maar ik heb net uh, gespeeld. Het is. Het, het, het kijk, is heel ik... filmisch. Vind ik eerlijk gezegd. En het, is, het <coughs> hoort ongeveer bij het einde van het boek van Japan. Le, uh, onno. Mankampert, mankampert vooral. Ja. Man nou, voor de voor de sfeer het, echt het fantastisch ook, het, klinkt het, hoor. het Het gaat gewoon recht door je lijf. Ja, eigenlijk. het is echt grandioos ja. man. Dank je. En heel filmisch dus. Ja, ja, ja, ja, ja dat, dat probeer ik. Dat bedoel ik met een communiceren. Muziek kan je, met muziek kan je iets communiceren. Wat, wat, wat, uh, waar, ja, waar, gewoon, uh, waar soms tekst niet. Bedoel, het is heel suggestief. De ene vindt, hoort dit, of de ander hoort dat. voelt dit of voelt dat. En uh, ja, dat is. Uh, dus misschien uh, is het over commercie praten. meteen na het, nee, na het spelen. Nee, een gaat beetje gaat. Tekort, ik heb al lang weer spijt. Het, uh, ik had er helemaal niet over moeten uh, beginnen. Op, ik bedoelde dat ook helemaal niet onaardig. Ik begrijp het niet zo goed. Uh... Nee, Maar goed, we hebben ook geen tijd meer om dat allemaal verder helemaal uit, uh, uit te, te pluizen. Uh, ik, ik was nog uh, getriggerd door je verhalen in, uh, in Qatar. Maar goed, dat is ook oh, alweer ja. een hele tijd geleden. 10 geleden. Ja, tien jaar geleden. Precies tien jaar geleden. Ja. Dat je daar een hele opera hebt gemaakt over, ja. Uh, over, over Avicenna. Ja. ja. Is, is dat iets, was dat een incident? Of zeg je, nou dat is iets wat ik misschien nog wel eens vaker zou willen doen? Nou ja, ik, ik vind dat is wel te gek. Wat ik daar mooi aan vond is dat het meteen kon. Als je hier in Nederland een opera wil schrijven... dan ja. moet je in de hele subsidiemolen gaan zitten. En dan ben je twee jaar verder en denk je van, oh ja, had ik daar nog wel zin in? Of hoe zit het nu eigenlijk? Misschien wil ik nu wel een strijkwarteit schrijven. Ja. Dus de, en dat, is, dat was te gek. Het kon gewoon in drie maanden. Ja. Het, het moest in drie maanden. Ja. Dat is fijn. Ja. Wat ga je in, in de kleine, in, op die tour doen? Gewoon je eigen muziek spelen... Ja, nieuwe CD Reflective. Het geheel is ook uitgebracht in een boek. Met noten. Dus het is allemaal, ja, het is allemaal. Dus de hele cd is uitgeschreven in noten. Dus notes. mensen kunnen het gewoon naspelen. Ja, oh, leuk. Dus het is niet. Terwijl het misschien voor sommige mensen ja, ook een geïmproviseerde dat, dat, dat indruk maakt hier en daar. Maar dat is dus niet zo. Nee, reflect is niet. Ah, Oké. Okay. Nee. Goed. Nou, dankjewel Michiel. Uh, dus in de kleine komedie en een hele uh, tour... Uh, ter gelegenheid van je 25-jarige jubileum. Hartelijk gefeliciteerd. En uh, heel veel succes en sterkte. Dankjewel. Zometeen toch trotskamerbreed. Thijs Berman zit erin van de Partij van de Arbeid. En ook Leonard Geluk. Er moet flink bezuinigd worden. Ook bij de publieke omroep. 200 miljoen deed al pijn.